Kom eens langs, de André is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja, ik zie je ineens. Hij gaat altijd via de personeelsing, hij ziet dat niet. <lacht> nee, het is leuk dat u mee ziet. het staat er goed op, dames en heren. Ik heb het al eventjes gefotografeerd. Maar geef even uw e-mailadres, dan stuur ik hem eventjes. <lacht> Zit u, op, uh, zit u op Facebook of zo? Ja, hè? Ik had ook al het gevoel dat wij bij vrienden waren voordat je binnenkwam, hè? Weet je, dat warme Facebook-gevoel. Misschien kunnen we even een liedje maken met Facebook. U zingt goed. Uh, denk even aan het woordje Facebook. Ik speel wat. Wat zou je daar dan zingen met Facebook? Ja, Facebook, Facebook. <hums> die loopt niet lekker. Iets anders met Facebook. Mien, waar is mijn Facebook? <sum> is dat van hier? Is dat een liedje van hier? Dat uh... Mien, waar is mijn Facebook? <sum> dat is de van Michael Boga, dames en u kunt zo. Uh... Mien, waar is mijn Facebook interessant. Wat is mijn Facebook. dan is mijn dan dan is dan Facebook Dat Is dan dan dan dan dan dan dan dan kan je dat begeleiden, denk je zo? Van boenge, boenge, boenge, boenge, boenge. Moet toch geen probleem zijn met 7 jaar conservatorium, hè? Als jij even A, E speelt, jullie. Zo A, E, A, E. A, die andere twee snaren heb je vanavond, denk ik, niet nodig. Als ik het zo inschat. Nee, maar we kunnen ook andere dingen spelen. We kunnen ook Bach, Als u Bach wil, doen we Bach. Ik wil wat zingen natuurlijk. Ik zag een aardig meisje en daar stuurde ik wat heen. Ze zag ook wat in mij, ze accepteerde mij meteen. Ik postte op haar prikbord of ze soms al iemand had. Toen kwam ik bij de thuis, daar zat Jo's Wageman in bad. <lacht> Als jullie niks zingen, dan ga ik zitten fantaseren natuurlijk, hè. <lacht> en weet je wat die zei? Dat weet je zeker wel. Ik heb een zachte G, maar ik heb ook en je kan er wel mee zitten, zeg. Wie, waar is mijn Facebook? Wie, waar is mijn boek? Waar is mijn Facebook gebleven? Ik wist niet dat ik 40.000 vrienden had. Ik zag ze net nog liggen in de laag. Altijd weer, zie je verder.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 En onze bent de script en een uh, nieuwe plaat en die heet Super Heroes En we luisteren nog steeds aan CFM CFM lunch tot deze woensdag de 6e augustus uh, Straks hebben we natuurlijk ook de vinyljaren. en uh, met Bart van der Meer vandaag dus. Ik weet helemaal niet wat er gaat komen. Maar dat zien we vanzelf. En dat wordt vanzelf leuk. Oké. Okay, um, zometeen na de volgende plaat hebben wij voor u de bioscoopagenda. Dan moet je wel hard lopen als je de film van half twee nog even wil halen. Maar uh, dat is niet anders. Dat moet dan maar. Farben. Dat is Duits en het heet alle kleuren. Featuring Graham Candy. Nood van woorden. Nee. Nood van woorden. Oh, van aardig liedje. het heet She Moves. Zo een lekker van woorden. Nood van woorden. Nood van gezellig. Ja. Bioscoop-agenda. Als je de film van half twee nog wil halen... moet je redden. Ja, heel hard. En uh, dat is de film... Planes 2. Redden en blussen. Een nieuw komisch avontuur over... tweede kansen gaat over een gedreven groep... van de allerbeste blusvliegtuigen... die er alles aan doet... om het historische... Piston Peak National Park tegen felle bosbranden te beschermen. Zoals gezegd, vanmiddag om half twee. En uh, dat geldt voor iedere komende middag... tot met volgende week woensdag. Dus om half twee. Dan uh, de Nederlandse speelfilm Oorlogsgeheimen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog... zijn Zuid-Limburgse jongens Tuur en Lambert beste vrienden. Tuur vader zit bij het verzet. Lambert zijn vader is NSB'er. Maartje nieuw in het dorp, vertelt alleen aan Tuur dat ze Joods is. De vriendschap knalt uit elkaar en het noodloos laat toe. En deze film is vanmiddag om half vier, vanavond om zeven uur... en uh, vanaf uh, morgen iedere avond om zeven uur. Dan Walking on Sunshine, de ultieme feel-good zomervilm. En deze draait elke avond om 9 uur. Dan de Nederlandse uh, animatiefilm Hoe je en draak. Deel 2 in 3D. Het is een, uh, het, een spannende tweede deel van het epische Hoe draak? Draak. je een draak. En het neemt je mee terug naar de fantastische wereld van Viking Hickey. En ze draak tandloos op het eiland Berk. Deze film draait vanmiddag om. Nee, morgenmiddag. Vanaf morgenmiddag om half vier. En dat geldt voor de. alle volgende middagen om half vier dus. Tot zover. Open je ogen. Het komt van het nieuwe album... in het midden van alles. Het is een nieuwe single. Open je ogen dus, als het ware. This is Kansas. Dust in the Wind. Even, weer even in herinnering. Hè? Vrijdag een week geleden. Dat ze uh, uh, deze band gezien hebben. In, uh, in Tilburg. Geweldig mooi. En dan speelden ze dit ook. Dust in the wind. En dat was Kansas. Dan krijgt u natuurlijk ook nog het recept. Dat doen we zo rond, uh, nou, denk rond kwart voor twee. Dan uh, krijgt u ons uh, weekrecept natuurlijk, want dat is ook belangrijk. Dit is Traffic! Steve Wingwood, Dave Mason, Jim Capaldi, Chris Wood. En de nummer heet Pepperson. Een van die bandjes die uh, ontstaan zijn dat, uh, in de periode dat de popmuziek een beetje naar de psychedelica ging en zo. Die vinden we natuurlijk oorspronkelijk uit de Spencer Davis Group. Dit was uh, zijn tweede grote project, Traffic, samen met Dave Mason, Chris Wood en Jim Capaldi. Een paar legendarische albums gemaakt, zoals Mr. Fantasy. ook een paar prachtige composities, zoals No Face, No Name, No Number. En Hole in My Shoe en zo. Ik zag laatst, eh, toevallig eh, bij een terugblik op wat North Sea Jazz Festival toch een optreden van Steve Winwood van een jaar of twee geleden. Toen hij op North Sea Jazz was. En de man kan het dus nog steeds, hè? Hij is nog steeds geweldig. Ja, uh, ik... in ja, me and my broken heart. Rickston. Little, might... En daar komt het uh, regionieuws en uh, het recept. Broken voor Zandvoort en de regio. Ik zei me en my broken heart. Ja, Regio Nieuws met Angela de Korting. Dat is niet goed hoor, zo'n gebroken hart. Moet je, dat moet je plakken. Ja, lijmt alles. Aha, uh -huh, dat bedoel ik. Uh, gisteren maakten wij via Facebook en onze ZFM app... melding van een burgernet... ...bericht in zaken een vermissing op het Zandvoortse strand. Zojuist ontvingen wij de volgende update over deze vermissing. Uh, om half drie gistermiddag werd Burgernet ingezet... ...in verband met de vermissing van een 33-jarige man... ...met het syndroom van Down, ook afkomstig uit Duitsland. Het was, uh, rond, hij was rond 1 uur voor het laatst gezien op het strand... Bij het afsluiten van de actie om half, uh, even over half vier was hij nog niet terecht. Maar om half zes kwam de melding van iemand van de reddingsbrigade dat de man vermoedelijk was aangetroffen. Het bleek inderdaad om de vermiste Stefan te gaan. Te gaan en hij is in goede gezondheid teruggebracht naar zijn begeleiders. Eind goed, al goed. Zo. Ja, gaat goed. hè? voor mij ook een meter af. Nou. Nou, gaat u verder. Op 22 augustus om 4 uur is er een feestelijke opening van een nieuwe tentoonstelling over de Historic Grand Prix in het Zandvoort Museum. De opening wordt verricht door niemand minder dan Jan Lammers en wethouder Gerard Kuipers. <coughs> Pardon, gaat <coughs> goed. De nostalgische tentoonstelling gaat over het Ciclipas Park Zandvoort. Nou, het is toch wat? Neem een slokje water, mens. Niet. Hè? Ja, gaat het weer? Uitgewoest? Ik, ik hoop het. Oké. Okay. Nou, ga rustig. Uh, hoest even rustig uit. Dat mag allemaal je klaar bent, Steek je hand maar op. Ah, hij kan weer. Ja. Uh, zoals ik al zei, de nostalgische tentoonstelling gaat over het circuitpark Zandvoort. En dit is omdat het uh, dit jaar, 75 jaar geleden is, dat de eerste straatrace hier plaatsvond...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 Wat is zo'n kriebelroosje? Nou, heerlijk. Het onschuldig ogende Pietermanvisje heeft alleen al in 2014 12 slachtoffers gemaakt in Zandvoort. Dat is opmerkelijk te noemen, want vorig jaar waren er geen meldingen binnengekomen bij de reddingsbrigade over het stekende zeedier. De visjes van ongeveer 10 centimeter stoppen zich onder het zand in de branding waar mensen makkelijk op ze kunnen gaan staan. De stekels zijn nogal giftig en kunnen vissen verlammen. Mensen hebben vooral last van een zeurende pijn en aanhoudende misselijkheid. Bioloog Kees Moeliker noemt het toegenomen aantal meldingen begrijpelijk. Als er meer mensen de zee ingaan, worden er meer door de pieterman geprikt. En dat gebeurt bij een warme zomer.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 Pak dan je kans en verkies Zandvoort tot de badplaats met de lelijkste boulevard van Nederland. De verkiezing Bijlmer AC is een initiatief van het programma Altijd wat van de NCRV. Volgens het programma lijkt het soms alsof bezoekers in de Bijlmer zijn terechtgekomen. Er zijn uh, inmiddels acht genomineerde badplaatsen en met maar liefst 60% van de stemmen staat Zandvoort met stip op nummer 1. Wilt u dat zo houden, zodat er iets uh, gebeurt aan de huidige situatie? Ga dan naar de website van de NCV. Altijd wat? Bijl naar AC en breng uw stem uit. Een gratis concert klinkt voor iedereen verleidelijk. En als de band die erop gaat treden ook nog de moeite waard is... dan mag dat zeker gemeld worden. Kensington treedt op in de platenzaak Noordend in Haarlem Noord. Dat is het winkelcentrum Marsmanplein. Een platenzaak is voor sommigen van ons al iets dat uh, nostalgische gevoel ons oproept. En uh, er zijn nog plaatsen waar je dus inderdaad uh, muziek kunt kopen in de vorm van cd's en dergelijke. Komende zaterdag speelt Kensington en dat is een band die misschien al uh, door velen bekend is. De band komt er uh, om hun derde album Rivals te promoten. En wil je zien hoe zij muziek maken of ben je inmiddels al een enorme fan? Dan is zaterdag om half één je kans en uh, naar End te gaan. En na afloop is er een meet and greet met de mannen. Zaterdag 9 august 2014 organiseert Swingstation Station Janet's Farnest... een stranddansfeest voor dertigers, veertigers en vijftigers bij Club Nautique. Het feest begint met een heerlijke barbecue om half zes... en uh, dat graag vooraf reserveren. En om zeven uur gaat de DJ echt los. Het feest duurt tot middernacht. Kaarten A 10 euro zijn in de volgende verkoop verkrijgbaar op www.swingstation.nl. Bij het VVW Zandvoort, bij Peach Club Nautique en bij de Primera winkels aan de kassa. Na half acht kosten de kaarten 12,50 <coughs> Nieuw in Zandvoort. Jess. Uh, met bekende binnen- en buitenlandse artiesten... in een sfeer van zon, zee en strand. Elke tweede weekend van de maand in Café Het Juttetje... bij het gezellige café-gedeelte van Strandpaviljoen Dalassa. Uh, gastheer Arice heet u van harte welkom op zaterdag 9 augustus aanstaande en is verheugd dat het Mister Boogie Woogie Trio het optreden komt verzorgen. De trio bestaat uit Erik Jan Overbeek op piano en Zang Ab Hansen op basgitaar en Martijn Klaver op drums. Een hele goede reden om eens lekker naar het strand te gaan. En uh, als u wilt eten tijdens of na het optreden dan graag vooraf reserveren. En dat was het nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De bewolking is inmiddels uh, flink toegenomen... en vanmiddag kan er wat buien regen vallen. Gemiddeld wordt, het, uh, tuss wordt er tussen de 3 en 7 mm verwacht... De wind uit het zuiden is matig en uh, tot vrij krachtig aan zee. Windkracht 4 tot 6 en dat wordt maximaal 23 graden. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt en valt er regelmatig een bui. Mogelijk met onweer. De zuidwestenwind neemt geleidelijk in kracht af en de temperatuur daalt naar ongeveer 16 graden. Morgen schijnt regelmatig de zon, maar het komt ook tot buien met kans op onweer. De zuidwestelijke wind draait naar west tot noordwest en is zwak tot hoog uitmaatig. En de temperatuur stijgt naar waarde van ongeveer 23 graden. Tot zover.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 Is het geboren in 1984 in Dila? En het noemt het heet Dernier, Dan, Dernier Dansen. Dernier. dernière we het niet mee. Prachtige <laughs> plaat. Dernier Dansen. De laatste dans. Precies. En, nog eens ik Eh, inmiddels afgezakt.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 Ja, vandaag gaan we maken een maaltijdsoep. En het is een vegetarische maaltijd. Ook nog. aardappelprei-soep met vegetarische worst. En daarvoor heeft u nodig één zak kruimige aardappels van ongeveer een kilo. Drie zakken prijs A, 300 gram. Twee eetlepels olijfolie. Drie groente tabletten. 175 gram vegetarische worstjes en acht sneetjes bruinbrood. De bereiding gaat als volgt. Aardappeltjes schillen, wassen en in kleine stukjes snijden. Prei schoonmaken en in ringen snijden. Drie eetlepels olie verhitten in een grote soepan... en hierin de aardappelen en de prei vijf minuten aanbakken. Dan voegt u de bouillonblokjes en anderhalve liter water toe... en brengt dit aan de kook. En laat dit 15 minuten zachtjes doorkoken. Uh, de worstjes volgens de aanwijzing op de verpakking verwarmen. En inmiddels intussen de boterhammen gaat bruin roosteren. Eventueel naar smaak zout en peper toevoegen. De warme worst in plakjes snijden en de soep in vier grote kommerscheppen. scheppen. Worst eroverheen verdelen, olie erover druppelen en het geroosterde brood erbij geven. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Of winter. Altijd weer. Zie FM. can't go Another season, another reason for making whoopi. A lot of shoes, a lot of rice. The groom is nervous, he answers twice. It's really killing that he's so willing to make whoopi. Picture a little love nest down where the roses cling. Picture the same sweet love nest. See what a year can bring. He's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious, he even sews. But don't forget, folks. That's what you get folks for making movies. That's what you get, folks For making whoopee, whoopee I'm Marvin Gaye en, Tammy, en uh, Tammy Terrell. Keep on loving me, honey. Met uh, daarvoor net King Cole. En sorry, dan ik wel eens even een broodje eten. En dat moet ook gebeuren. Want Nog twee uur te gaan. Dus. Goed, uh, see je family. Zit erop, we zijn er morgen weer. En, uh, ga even een kopje koffie drinken. En zo door met de vinyljaren. Tot uh, zo dus, als het ware... Reeds, ongeveer. Ja, tot zo dus.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 Het Nationaal Cybersecurity Centrum in Den Haag onderzoekt de wereldwijde datadiefstal door een Russische bende. Het centrum valt onder het ministerie van Veiligheid. Het bekijkt of de diefstal gevolgen heeft voor Nederland. Via de New York Times werd vannacht bekend dat de bende een record aantal internetwachtwoorden, gebruikersnamen en e-mailadressen heeft gestolen. 1,2 miljard namen en wachtwoorden en 542 miljoen mailadressen. De Nederlandse glastuinbouw heeft last van sancties tegen Rusland. Sinds vorige week verbiedt Rusland de import van Poolse groenten en fruit onder het mom van voedselveiligheid. Gevolg daarvan is dat Poolse tuinders hun producten in Duitsland afzetten. Door het grote aanbod kelderen de prijzen. Nederland levert jaarlijks voor 600 miljoen aan groente en fruit... en voor 350 miljoen aan snijbloemen en potplanten aan Rusland. Maar tuinders durven volgens brancheorganisatie LTO Glaskracht niet te exporteren. Ze zijn bang dat hun vrachtwagens met groente, fruit en bloemen... ook bij de Russische grens stranden. In de Afghaanse stad daarin Kout heeft een politieagent bij een controlepost zeven collega's doodgeschoten. Volgens een woordvoerder van de provincie Oeroesgan is de schutter lid van de Taliban. Het incident komt nog geen 24 uur na, de schietpartij in een militair opleidingskamp in de hoofdstad Kabul. Een man in Afghaans militair tenu schoot daar lukraak op hoge officieren. En daarbij kwam een Amerikaanse generaal om het leven. Op een vakantiepark in Noord-Brabant zijn meer dan 60 mensen ziek geworden, meest kinderen. Ze hebben diarree en moeten overgeven. Gasten van vakantiepark Prinsemeer in Ommel zeggen dat het er slecht is gesteld met de hygiëne. De provincie Noord-Brabant en de GGD hebben onder meer watermonsters genomen in de recreatieplas van het park. Het weer. In het noordoosten en oosten schijnt de zon. Verder neemt de bewolking toe en vanuit het zuidwesten trekt regen naar het noorden. In Groningen regent het pas vanavond. Het wordt van 20%.